op eigen weekend. Een seriehoorspel geschreven door Jan de Vries en geregisseerd door Wim Paul. Wat ja. voor al? Oh, dat zullen we eruit moeten. had hm. geen lieve vader of moedertje aan. De hoeveelste hebben we vandaag, Els? Oh, moet ik dat nou al weten? De dag is nog niet eens begonnen. Oh. Oh. Ik herhaal mijn vraag, vrouw. De hoeveelste hebben we vandaag? Ben jij vanmorgen vroeg, ben je positief? Hè? Nou, eens denken. Uh, vandaag donderdag... 10 januari, denk ik. 1963. Juist, vooral En wil je deze dag dan met gouden letters in je dagboek schrijven? Gouden letters in mijn dagboek? Hé, hey, Willem, word nou eens wakker. Je droomt nog. Leuk, nee, nee. Ik heb helemaal geen dagboek. Dan moet je deze dag goed onthouden, Els. Donderdag, 10 januari 1963, wordt de heer Willem de Wit, G. Zoon, toegelaten tot de geheime directievergadering van het groot levensmiddelenbedrijf Phoenix. <tus> God, kom je. Wat dom van om dat niet meteen te begrijpen. Het is ook al zo vroeg. Het is een belangrijke dag voor jij, joh. Ja, ja. Ik kan het wel doen alsof ik het de draak misdeek, maar ik vind het echt wel geweldig, hoor. Nou, dat kan ik me best voorstellen. Ik heb bij Phoenix wel een bliksemcarrière gemaakt, hè. Nou, om in amper drie jaar van boekhouder op te klimmen tot secretaris van die directie. Dat is een hele prestatie. Ik ben trots op je. Dat jij maar trots op me zou zijn, is mijn enige drijfveer geweest. gelijk. Uh, je eigen eerzucht heeft ook nog wel een woordje meegesproken hoor. Ja. Zou Anneke nog slapen? Ja, dat zal haast wel. Anders zou ze nu al lang paardje op ons rijden. Stil eens. Mezo. Ja. De telefoon gaat. Huh? Hm? Gaat draadje, je hebt gelijk. Welke lekker mijn schokken en belt als nou zo vroeg op. Met de wiet. Met Willem, met Gerrit. Met wie? Met Gerrit, je broer. Ben jij het, Gerrit? Wat is er vers naar mijn hand? Och, niks bijzonders. Maak je me geen zorgen. Ik, eh... Ik wil die alleen graag eens even spreken. Wil je mij graag eens even spreken en ben je daar nou voor op? Ja. Ben je dat dan zo vreemd? Vreemd? Nee, maar... Ja, maar dat kan toch altijd, dat weet je toch wel? Ja, uh, er is alleen uh, een beetje haast mee. Oh, vandaar. Zou we elkaar tussen de middag niet even kunnen spreken? Ja, natuurlijk. Ik, ik zou zo zeggen, kom om, om een uur of een naar mijn kantoor. Dan we zoeken we wel een plaatsje waar het rustig is. Afgesproken. Uh, dat komt voor mij goed uit, want uh, de zaak is vanmiddag toch gesloten. Prachtig. Nou, ik weet ben maar niet wat je te vertellen hebt. Zeg. Ik heb overigens jou ook wel iets te vertellen. Nee, hey, in tegendeel, Gerrit, in tegendeel. Maar dat hoor je straks wel. Eh, zeg, is vader al op? Vader al op? Wat bedoel je? Nou, zou ik vader even aan de telefoon kunnen krijgen? Vader aan de telefoon? Ik ben niet van huis op, maar van de zaak. Van de zaak? Heb je vannacht aan doorgewerkt? Waar heb je het toch over, Willem? Ik begin hier toch s'morgens altijd om half negen? Om half negen? Maar, maar... Het is Willem, op... Willem, we wil ons verslapen. Het was niet kwart voor acht, maar tien voor half negen. Wat? Gerrit, ik moet ogenblikkelijk ophangen. Ik, ik dacht dat het half acht was. Over drie kwartier moet ik bij de directie zijn. Nou, hang maar gewoon op. Ik zie je vanmiddag. Ja, tot straks. Hoe kan dat nou, Els? Je hebt zelf op de wekker gekeken. Ja, dat is maar makkelijker mij overal de schuld van te geven. Nou, ik moet maar even vlug wassen. Zeg, heb jij mijn goede pak nog van de stomerij teruggekregen? Zo kan ik je niet verstaan, hoor. Ik zeg, heb jij mijn goede pak nog van de stomerij teruggekregen? Ja, dat hangt in de kast. Hier, heb je schoon overhemd. Ja. En ik begrijp alleen niet dat Anneke overal doorheen slaapt. Moet je zien, ze loopt al in de tuin. Is ze nou helemaal? Heeft dat nest zichzelf aangekleed en is naar buiten gegaan? Ik ben een bij kwijt, Els. Ja hoor, ik moet Anneke eerst naar binnen halen, Die dus is koud, zet het kan Mijn lieve als ik moet over een half uur geswanjeerd aantreden bij de directie. Alsjeblieft, help me nou eerst even... Ik wil mijn beschouwing over de balans van 1962 dus besluiten... met de opmerking dat we op een goed jaar mogen terugzien dat de vooruitgang zich ook wel in 1963 zal doorzetten en dat de aandeelhouders tevreden zullen zijn. Ja, ja, ja. Vervolgens zou ik me even tot de nieuwe directiesecretaris willen richten. Meneer de Wit, u hebt nu voor het eerst een directievergadering meegemaakt. U hebt als het ware een eerste blik geworpen in de keuken van ons bedrijf. En ik ben ervan overtuigd dat een en ander u bijzonder is tegengevallen. Maar uh, meneer Alka... Nee, je... spreekt u mij maar liever niet, niet tegen. Ik herinner me namelijk nog heel goed de eerste keer dat ik een dergelijke bijeenkomst bijwoonde. Maar ik vertrouw meneer De Wit dat de NV Phoenix mede door uw werkzaamheden en initiatieven een nog hogere vlucht zal gaan nemen. U hebt bij onze NV een korte maar krachtige carrière achter de rug. En ik kan u zeggen namens de voortallige directie te spreken als ik stel dat wij de toekomst met u in groot vertrouwen tegemoet zien. Ja, ik dank u zeer meneer Alkhuizen. Mooi. Voor wij nu het zo even besprokenen aan kritische beschouwingen gaan onderwerpen, mijn heren, wil ik nu eerst iets te tafel brengen dat mij persoonlijk nogal hier bezig gehouden en dat naar mijn mening een smaad werpt op onze NV. In een bedrijf als het onze, waar wekelijks voor duizenden wordt omgezet, en waarvoor honderdduizenden in pakhuizen ligt opgeslagen kan het niet anders dan van tijd tot tijd wordt de eerlijkheid van onze employés danig op de proef gesteld. Met andere woorden, het is eenvoudig niet te voorkomen dat er gestolen wordt, om dit woord <tie> nu maar te gebruiken. En het is dan ook zo dat een, ik zou gaan zeggen, redelijk aantal verduisteringen in onze calculaties is opgenomen. Echter, het afgelopen jaar heb ik een zeer consequent doorgevoerd controlesysteem laten invoeren. Speciaal ten aanzien van de voorraadadministratie. Hierdoor is het mogelijk geworden om bij de voorraadbalans, welke gisteren is gereed gekomen, vrij nauwkeurig na te gaan wat er als vermist moet worden beschouwd. Het is klaar dat we voor het woord vermist ook het woord verduisterd kunnen gebruiken. U maakt mij bijzonder nieuwsgierig, meneer Okhuizen, uh, wilt u zeggen dat u in staat bent het gestolen in cijfers uit te drukken? Inderdaad, meneer Versteeg. En houdt u vast, meneer, het fatale cijfer is bijna 1% van onze totale omzet. 1 nee. nee. nee. oh, nee. ja. Ja. Jawel, meneer, als we onze omzet bepalen op 50 miljoen, dan kunt u van mij aannemen dat er in ons bedrijf, zonder dat we hier voor enige verzekering aansprakelijk kunnen stellen, over het jaar 1962 voor ruim een half miljoen is verduisterd. Maar dat is ontstellend. Ja. Hebben wij dan geen beveiligingssysteem? Een half miljoen maar liefst. Ja. U kunt ze het ook niet vergis hebben meneer Okhuijs. Ja. Het rapport is, ik heb het u zo even gezegd, pas gisteren klaargekomen. En de cijfers heb ik hier persoonlijk uit gedestilleerd. Vanzelfsprekend zal een deze dagen een officieel rapport u hierover bereiken. En dan kunt u zelf uw conclusie trekken. Maar neemt u op gezag van mij maar aan dat genoeg percentage eerder hoger... ...een lager zal liggen. Uh, meneer Ockhuizen, een gedachte die me nu te binnen schiet. Zou dit cijfer misschien in verband kunnen staan... ...met de uitbreiding van het aantal zelfbedieningszaken? Ja, ja, ja natuurlijk. Dat is een... Uh, een goede opmerking, meneer De Wit, ...welke ik echter direct moet ontzenuwen. De door mij ingevoerde controle... ...beperkt zich namelijk... ...tot aan de aflevering aan de detailisten. Voor het kort al daar... ...zijn de bedrijfsleiders verantwoordelijk... ...en dat is een hoofdstuk apart. En nee, mijn heren... Het betreft die verduisteringen welke plaatsvinden tijdens het transport van de producent naar de opslagplaatsen. Diefstallen van de opslagterreinen en bakhuizen en wat iets meer zijn. Als een schip met koffie wordt verlost... Dan... voor u, in de wachtkamer. Voor mij? Uh, wie is het? Uh, ik geloof een broer van u. Ach ja, natuurlijk. Ah, Gerrit. Willem. Hoe is het ermee? Best. Was hier al lang? Wel even, ja. Maar ik heb alle tijd. Ja, ik heb een belangrijke vergadering gehad, en die is nogal uitgelopen. Was je nog op tijd voor morgen? Nou, op het nippertje. Zeg, we zien elkaar veel te weinig, vind je ook niet? Toen we nog in Parijs woonden, zag ik je vaker. Nou, daar moeten we dan toch veranderingen zien te brengen. Maar vertel eens, Gert. Wat is er aan de hand? Moeilijkheden met de kinderen of zo? Nee. Nee, ik... Uh, ik kom iets zeer persoonlijks met je bespreken. Oh. Hm. Zeg, weet je wat we doen? Heb je al gegeten? Nee, maar... Dan gaan we even naar de kantine en eten we wat. Het is hier vlak naast. Ik heb namelijk niet zo erg veel tijd, zie je. En op dit uur is het in de kantine tamelijk rustig. Ik vind dat uitstekend. Mag ik twee mannen een lunch van u? Zeker, meneer de Benint. Wat een bedrijf is het hier, hè? Bevalt het je nog steeds? Ja, het bevalt mij uitstekend. Maar laten we het nou iets over jou hebben, Gert. Want daarvoor zitten we beslots van rekening hier niet. Nou, kijk... Het komt in het kort hierop, neer Willem. Hm? Maar mijn gevoel gaat het zo niet langer thuis. Ik ben vader en moeder met die twee kinderen zo tot last... dat ik me bezwaar door ga voelen. Hm. Maar dat is gewoon belachelijk. Want je weet erom als goed dat dat met name moeder het juist heerlijk vindt... om Gerardje en Madeleine om zich heen te hebben. Ja, ja, ja, dat weet ik ook wel. Maar ik mag van die gevoel van moeder geen misbruik maken, vind ik. Vader en moeder zijn veel te veel gebonden. En het is te druk voor ze. Nou. Hoe dan ook, ik doe ernstige pogingen om het huis weg te gaan. Maar hoe wil je dat dan doen met de kinderen? Een huishoudster? Nee, ik... Eh, ik zoek meer... Een vrouw. Zo. Ja, ik geloof wel dat je daar verstandig aan ze noemt, Gerrit. Hoewel je echt niet hoeft te haasten wat betreft vader en moeder, hoor. Want ze meen het als ze zeggen dat ze jou en de kinderen graag bij ze hebben. Dat weet ik ook wel, Willem. Maar het lijkt me toch verstandiger om een plan door te zetten. En om nou met één te zeggen waar het op staat. Ik, ik heb met een vrouw kennis gemaakt die je als... als een kandidaat zou kunnen beschouwen. Ik moet zeggen, je drukt je wel een beetje vreemd uit. Maar het komt er zo toch op neer, Willem. Ik heb haar een maand of twee geleden ontmoet en ik moet zeggen, ze zijn erg huidig voor me. Zou ze met je willen trouwen, denk je? Ja. Ja, dat weet ik wel zeker. En jij? Ja, Willem, ik, ik weet niet goed wat ik wil. En daarom ben ik juist naar jou toegekomen om daar eens over te praten. Hou je van me? Van. Ik vind haar erg sympathiek. En ze lijkt me een goede moeder voor mijn kinderen. Ja, maar, maar geef je wat onder? Ik vind het natuurlijk geweldig dat ze zich wil opofferen door twee voor haar wildvreemde kinderen te willen opvoeden. Gijs Jonswijk, een vraag. Ach, Willem. Ik geloof dat het er niet zoveel toe doet dat precies mijn gevoelens ten opzichte van haar zijn. Ik mag haar ongetwijfeld, maar. Ik heb niet zoveel kijk op vrouwen. De eerste vrouw in mijn leven was Madeleine. En zij is nog steeds de enige. En wat wil je nu van mij horen? Uh, ik uh, ik zou graag willen dat jij eens kennis met haar maakte. Oh, met, met alle genoegheid. Ik zou zeggen, komen jullie samen bij ons op visie? Ja, ik bedoel, dat lijkt me nou weer een, een beetje te officieel. Nee, ik, uh, ik zou het eerlijk gezegd prettiger vinden... wanneer jij alleen eens naar haar toe ging... Ja, zo terloops En dan zou ik graag eens van jou willen horen wat jij ervan denkt. <laughs> je Baloot. Wat doe je daarmee? Ja, wat heeft het nou voor zin dat ik met die vrouw ga praten? Hoe ik haar vind is toch van geen enkel belang. Och, ik dacht... Uh... Maar ja, jij hebt nou eenmaal meer kijk op vrouwen dan ik. Zeg Gerrit, wordt het langzamerhand geen tijd dat je een wat realistischer kijk op het leven gaat krijgen. Ik begrijp je niet. Je leeft nog steeds in een droomwereld, Gerrit. Je staat niet met beide benen op de grond. Ik begrijp heel goed dat het verlies van Madeleine... een grote slag voor je is geweest. We hebben ons in het begin eerlijk gezegd wel een beetje onverbaasd dat je aanvankelijk zo beheerst was. En dat het leek alsof je niet zo'n groot verdriet had. We weten nu wel beter. Hm. Ik geloof dat ik me nu nog net zo voel als twee jaar geleden, Willem. Ik ben nog altijd versuft door de slag... We geloven dat alles nog niet goed tot me is doorgedrongen. Ik denk nog steeds zo reële, Madeleine, dat ik me soms met een schok realiseer dat ze er niet meer is. Maar, daar wil ik van af, Willem. Ik moet er overheen komen. Terwille van mijn kinderen, van mijn omgeving en van mezelf. Aan muziek doe je niks meer, hè? Ik heb er geen twee jaar een orgel of piano aangeraakt. Dat is wel het laatste waar ik op dit moment behoefte aan heb. Vreemd, hè? Jij weet wat muziek voor mij betekent heeft. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook alweer goed komt, Gert. En ik ben erg blij dat je in elk geval de wil bezit om er overheen te komen. Maar ga dat nou alsjeblieft niet voorzien. Nee, dat wil ik ook helemaal niet. Natuurlijk doe je dat wel. Moet je eens luisteren. Wat die vrouw betreft... Ik wil helemaal niet zeggen dat het niet een uitstekende vrouw voor je zou kunnen zijn... Maar in elk geval heeft het geen enkele zin dat ik in dit stadium met haar ga praten. Er is maar één mens die kan uitmaken of die vrouw bij jou past of niet. En dat ben jezelf. En als je voor jezelf er niet heilig van overtuigd bent, dat je uitsluitend met haar een nieuw leven wilt beginnen, dan moet je het niet doen. Of nog niet doen. En, en nog afgezien van jou. Dat mag je haar ook niet aandoen, vind ik. Ja. Je hebt gelijk, Willem voor zeer niet scherp. Ik, ik moet zeggen, ik heb de laatste tijd wel eens met bezorgdheid aan je gedacht. Maar, maar ik weet zeker dat je nou binnenkort weer de oude zult worden. De oude word ik nooit meer. Weet je wat jij eens moest doen? Een keer in de week s'avonds naar Els en mij komen. Els is een verstandige vrouw, dat weet je. Daar kun je fijn mee praten. Dat doe ik beslist van. Hey, ik vind het prettig je even gesproken te hebben. Zeg, verblijf onze lunch. Uh, juffrouw? Ja. Ik heb toch zeker tien minuten geleden een lunch besteld. Waarom duurt dat zo lang? Och wat een ezel ben ik. Ik heb het vergeten door te geven. Maar ik zal toch een in orde maken, nu. nou niet palen, als, maar Ik vind je een oliedomme vrouw. En ik weet het zeker, jij zelf voor een oppasser. Ja, hoe kan je dat nou zeggen? Ik heb er helemaal geen tijd voor om me met dat soort zaken te bemoeien. En toch zou jij het aan Maartje vragen. Ja, ja, ja, ja, ja. hou maar flink vol. Er valt soms gewoon niet met je te praten, weet je dan? Nou, ik moet zeggen, sinds jij directiesecretaris geworden bent, heb je bijzonder veel praatjes gekregen, hoor. <laughs> papa, papa, paardje rijden. <laughs> ja, maar wat, wat moet er gebeuren? Is Vooruit, man, op je knieën voor je dochter. Ik ben gewoon een last hier in huis. Ja, je zult weten dat je een dochter hebt. Oh, kijk uit, kijk uit, niet te hard. Nee, de gang door. Anneke moet direct naar het bedje, het is al veel te laat. Ik wil nog even Nee, niks op blijven. Vooruit, bles recht af, deur in. Kijk kijk Au, au, au, au, Er Ik krijg gewoon een heel toppe knieën van dat paardje jij elke avond. Oh, het water kookt. Zo, en nou één, twee, drie, je bek. Dag, schatje. Welterusten. Dag, man. Dek jij er even toe, Willem. Ja. Zo. Ga maar ja. lekker op je zijtje liggen, Anneke. Ja. Zo, ja. Ja, je hebt maar een lekker bedje hè? Is papa toch ook een lekker bedje? Ja, papa heeft ook een lekker bedje. Fijn groot, hè? Ja, maar dan moet mama ook een klein hoekje van hebben. Ja. Nou, ga maar gauw slapen, hè? Ja. Dag, schat. Dag, terusten, papa. Dag, terusten, Anneke. Help je even met afdrogen. Ja, wij hebben de tijd nodig in opaskomst. Ga jij dadelijk alleen maar even, dan kom je weer gauw terug. Nee hoor, dat kan ik niet doen. Je weet hoe aardig miep zijn. Dan kom je op een verjaardag zo gemakkelijk niet weg. Nou ja, je doet je best maar. Zeg, vertel eens, wat moest Gerrit vanmiddag eigenlijk van je? Hè? Eh? Oh, die uh, had mijn raad ergens voor nodig. Oh. Hij voelt zich thuis niet meer zo op zijn gemak. Oh nee? Nee. Hij wil vader en moeder niet langer tot last zijn, zei hij, dame zoekt hij een vrouw. Zo, daar hoor ik van op. En wilde hij jouw raad daarin hebben? Ja, hij had een vrouw op het oog en hij vroeg of ik eens naar de toe wilde gaan... om te kijken of het een geschikte vrouw was. Niet waar. Ja, vind je dat zo gek? Gerps vindt dat ik uh, verstand van vrouwen Jij verstand van vrouwen, laat me niet lachen. Van alle vriendjes die ik gehad heb, liet jij je het gemakkelijkst inpalmen. Wat zeg je daar? Ja, stil maar, je bent een schat. Nee, niet kietelen, niet kietelen, Ik kan niet tegen. Doe dat zo op de bord. Wat zei je daar? Ja, ik zei dat je erg veel verstand van vrouwen had. Oh, dan is het goed. Hij <laughs> doet weer eerst deze borden maar wat als je wilt, hè. Zeg, je moest me iets vertellen van die vergadering van vanmorgen, zei je. Dat is waar. Ook. Oh ja. Weet je wat een, een enorm probleem is? Nou? Het bestrijden van diefstallen. Zo? Ja, er wordt jaarlijks voor honderdduizenden uit de magazijnen gestolen. Uit de magazijnen? Niet in de winkels. Ja, in de winkels natuurlijk ook, maar in de pakhuizen en zo toch niet. Hè? Je snapt het niet, hè? Hoe die mensen dat durven. Dat stelen bedoel je? Ja. Als ze daar nog mee rijk mee werden, maar het gaat het meestal alleen maar om een paar pond koffie of een baaltje rijst en een paar sloppen sigaretten. Dat ze daar gevangenisstraf voor riskeren, hè? Precies. Er worden natuurlijk regelmatig mensen betrapt en die krijgen dan een douw van je wels. Maar intussen gaat het stelen rustig door. Je snapt het niet. Zijn er dan geen afdoende beveiligingsmiddelen? Natuurlijk zijn er maatregelen genomen, maar afdoende zijn ze niet. Ik geloof dat ze geen goed systeem hebben. Ik zal het toch mijn gedachten zo laten gaan. Over Oh, je dochter roept. Tja, ja, ja, je, je moest er nog een kusje brengen. Ga nou maar gauw slapen, schatje. Ik, ik, ik heb mijn gebedje nog niet gedaan. Oh, heeft papa het zeker vergeten? Zeg het ja. maar even op, schat. Ik ga slapen, ben zo moe. Doe mijn beide oogjes toe. Heer, houdt ook deze nacht over mijn getrouwde wacht aan. Goed zo. Dag, schat. Welterusten. Dag, trusten mama. Je had vergeten Anneke het avondgebedje te laten doen. Ah. Dat vergeet je nog alles, hè? Oh, Sterker nog, je denkt er nooit aan. Zeg eens eerlijk, vergeet je het met opzet? Oh, met opzet niet, nee. Echt niet. Maar aan de andere kant vind ik het wel wat overdreven om zo'n kind al te laten bidden. Weet ze veel. Waarom overdreven? Ik vind het heel reëel wat ze bidt. Wat bidt ze dan precies? Weet je dat niet, eens? Hetzelfde gebed dat jouw moeder je destijds ook geleerd heeft. Ach, dat is allemaal zo cliché. Ik heb een heklaanloze formaliteit, Els. En zo zie ik een gebed van een kind. Je kunt een mens niet vroeg genoeg vertrouwd maken met het gebed tot God willen. Dat is mijn oprechte overtuiging. En ik vind het heel erg jammer dat dit een van de weinige, zo niet het enige punt is waarin we niet één lijn trekken. Als jij het van Anneke belangrijk vindt, zou ik je er heus niet in tegenwerken, hoor. Het is niet alleen belangrijk voor Anneke, Willem. Het is misschien nog wat belangrijker voor jou. Laat maar, ik zal wel even open doen. Hé, hey, maatje. Dag, helftekind. Ben ik op tijd? Op tijd? Waarvoor? Nou, ik zou toch komen oppassen. Hé, oh. hey, dag, maatje. Ha, dag, Willem. Wat is er aan de hand? Wat er aan de hand is, niet. Ik kom op. <laughs> kom jij oppassen? Ja. Wie heeft je dat gevraagd? Nou, jij? Ik? Ja, jij? Drie dagen geleden door de telefoon. Hé? Is er dan geen oppas nodig? Ja, dat wel. Ja, wat zei je dan? Ja, ook zal ja. ik je even uitleggen, maartje. Meneer hier dacht dat hij het vergeten had om het je te vragen. En daarom gaf hij mij de schuld dat ik niet voor een oppas gezorgd had. Gaf hij jou de schuld? Jazeker. En in welke bewoordingen? Hij sprak van het oliedonne vrouw met wie niet te prachtig was. Nou is hij nou helemaal. En neem jij dat? Ik, uh, ik, ik geef hem een uh, schoen. Ja nou loop je weg hè. Weet je wat je bent Willem? Een broed.